8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Colombia en FARC gaan onderhandelen. Nog nooit zo weinig ijs op Noordpool. En duizenden geëvacueerd in München na vondst vliegtuigbom. De Colombiaanse guerrillabeweging FARC en de regering gaan onderhandelen over vrede. President Santos heeft dat gezegd in een toespraak. De komende dagen worden meer details bekendgemaakt over de gesprekken...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 Wetenschappers denken dat het zal leiden tot versnelde opwarming van het klimaat en extremer weer. De ijskap zal de komende twee weken nog verder smelten. Vanaf half september, als de zon op de Noordpool niet meer schijnt, groeit het zeeijs weer aan. In München zijn 2500 mensen geëvacueerd na de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd gisteren ontdekt en is nog niet onschadelijk gemaakt. Gisteravond moesten zo'n 800 mensen in de wijk Schwabing hun huis uit... Toen bleek dat het een zware bom van 250 kilo is... zijn nog eens 1700 mensen geëvacueerd. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De vliegtuigbom is van Amerikaanse makelij. Volgens de politie in München kan het projectiel niet worden vervoerd... en moet het ter plekke tot ontploffing worden gebracht. Bewoners van laaggelegen gebieden aan de kust van de Amerikaanse staten... Louisiana en Alabama zijn geëvacueerd vanwege de naderende storm Isaac...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 Blouwen op jongere leeftijd is slecht voor de intelligentie. Dat is de conclusie van een langjarig onderzoek onder Nieuw-Zeelanders. Het IQ van mensen die op hun achttiende regelmatig cannabis gebruikten... was op latere leeftijd gemiddeld acht punten lager dan toen ze dertien waren. Het IQ herstelde zich niet als ze stopten met blowen. De daling van het IQ deed zich niet voor... bij mensen die op latere leeftijd begonnen met blowen. Het onderzoek dat nu gehouden is... versterkt het vermoeden dat een lagere IQ een gevolg is van het blowen. Eerder was al bekend dat het drinken van alcohol schadelijk is voor jonge hersens. In de Amuay-raffinaderij in Venezuela is een derde brandstoftank in brand gevlogen. De regering had juist gisteravond gezegd... dat de brand in twee andere brandstoftanks onder controle was. Verwacht werd dat het vuur vandaag gedoofd kon worden... en dat de raffinaderij snel weer opgestart kon worden. Maar dat plan staat nu op losse schroeven. Zaterdagochtend veroorzaakte een gaslek een enorme explosie. In de wijde omgeving werden huizen met de grond gelijk gemaakt. Dodental van de explosie is opgelopen tot 48. Er liggen nog 33 gewonden in het ziekenhuis. De oorzaak van het gaslek is nog niet bekend. Amerikaanse mariniers die over de lijken van Afghaanse taliban-strijders plasten... hoeven niet voor een rechter te verschijnen. Een zaak wordt afgedaan met een disciplinaire straf... zoals een waarschuwing, een degradatie of een boete. De zaak kwam aan het licht toen in januari op internet een filmpje opdook... waarin te zien was hoe de lijken werden onteerd. Ook zes andere Amerikaanse militairen hebben een disciplinaire straf gekregen. Zij waren gelegerd op een basis bij Kabul en hebben Korans verbrand. De nieuwe aartsbisschop van San Francisco heeft enkele uren gevangen gezeten wegens het rijden onder invloed. Volgens een verklaring was hij met zijn moeder en een andere geestelijke op weg naar huis na een diner met vrienden. toen hij in een politiefuik reed. Uit een test bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had. In een verklaring zegt de geestelijke dat hij zich schaamt. Hij is nu nog bisschop van Oakland. En wordt op 4 oktober ingewijd tot aartsbisschop. Vijf dagen later moet hij voor de rechter verschijnen. Het weer, het is grijs met soms wat regen vanochtend. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon en plaatselijk nog een buitje. De wind draait van zuid naar west en is zwak tot matig. Het wordt een graad of 22. Morgen overwegend droog met vrij veel zon. Dan maximaal van 23 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Het is een normale spits met in totaal 66 kilometer file. Dit is de amb verkeersinformatie De meeste daarvan staan in het midden en zuiden van het land. Weinig bijzonderheden, alleen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar staat 6 kilometer tussen afrind sibichos Kestel en Bokstel-Noord. Op de A15 Rotterdam richting Europoort 3 kilometer file bij Knoop het Dat zijn omrijders vanwege een eerder ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam.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 Dat lijkt misschien klein, maar al die kleine handelingen bij elkaar zorgen voor de grote, echte verandering. Zo wordt klein, het nieuwe groot. Volg je hart. Gebruik je hoofd, Triodosbank. Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Investeer nu in een duurzame toekomst en word mede-eigenaar van Triodosbank. Kijk op triodos.nl. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Europa en de eurocrisis zijn misschien wel het thema in deze verkiezingscampagne. De gezamenlijke werkgevers willen in die discussie ook hun stem laten horen. Er is iets raars aan de hand: de mensen worden bang gemaakt. Die werkgevers zijn een pro-Europa-campagne gestart. Nou, wat PVV-lijsttrekker Geert Wilders daarvan vindt... hoort u natuurlijk na half negen. Dan is hij een half uur lang te gast en beantwoordt hij u en onze vragen. En in de Verenigde Staten gaat de verkiezingsstrijd ook nu echt beginnen. Echt van start met de Republikeinse Conventie. Op die conventie zal het partijcongres Mitt Romney uitroepen... tot presidentskandidaat voor de Republikeinen. De partij moet zich dan als één geheel achter hem scharen. En dat zal niet meevallen. De rechtervleugel van de partij maakte in de voorverkiezingen uitvoerig duidelijk dat Romney niet conservatief genoeg is. en hem ziet als een draaier. Correspondent Wessel de Jong pelt in Tampa de meningen. het so is mijn privilege om de 2012 Conventie National Convention in session en te en dat was ook meteen het enige wat er gebeurde gisteren, de opening. Want verder lag de hele bijeenkomst stil. Vanwege de tropische storm Isaac. Eerste keer dat je hier aan deelneemt. It's the first convention where I'm eligible to be a delegate. I'm 19 years old. En toch bijzonder, want jij komt uit de staat van Romney zelf. Ik denk zeker dat wij gaan bijdragen aan het momentum dat hier ontstaat op deze conventie. ...which will hopefully propel him to victory on election day. Er komt nu een, een grote security sweep. Het hele gebouw gaat gecontroleerd worden en iedereen moet eruit. They want us out by 530. Donkere wolken boven de conventie. Niet alleen van een hurricane, ook van de rechtervleugel van de partij. Die leidt Romney maar steeds af van zijn centrale boodschap, de economie. Ze mogen dan ook niet praten, spreken op de conventie. De streng christelijke conservatieven. Ze komen bij elkaar een eindje buiten Tampa. De solution is niet in zo'n politische party. De solution is niet in Washington, DC. But de solitie comes from heaven. And zijn Jesus, het is de enige hop voor Amerika. Het lot van Amerika. Het hangt niet af van Washington D.C., het hangt af van Jesus Christ. Dat is de sfeer hier. Stevige, wat oudere vrouw staat hier voor de deur van deze kerk met een button op. I don't trust liberal media. Maar eens kijken of ze met me praten wil. My warming is because of the Mormon faith, I mean more than anything. Ik heb een probleem met Romney, omdat het een mormoon is. Maar ik ben al een beetje positiever over hem. I think he's a conservative, I love his wife. But at least in some form or we'll be God back into the and that's more to me than Hij heeft een geweldige vrouw, hij is conservatief en hij brengt God weer terug in dit land. Working through it. Ik, ik sla me er doorheen door Romney. Muslim uh, or Mormon, right? <laughs> Obama of Romney. Beetje kiezen tussen twee kwaden, vindt deze vrouw. Een moslim of een mormoon. En met die moslim bedoelt ze natuurlijk Obama. Christ died for us. Man hier in een uh, geel Tea Party T-shirt. Jullie Tea Partyers, wat gaan jullie doen op de conventie? If Mitt Romney is de nominee for the GOP, he will lose in a landslide against Barack Obama. Als Mitt Romney onze kandidaat wordt, dan zal hij met verve verliezen van Obama. Waarom bent u daar zo van overtuigd? Mitt Romney, from a political standpoint, is a pathological liar. Romney, dat is een pathologisch leugenaar. Mitt Romney has been for and against Ronald Reagan. He's been for and against abortion. Hij was voor en tegen Reagan. Hij was voor en tegen abortus. Noem maar op. Pathological, political liar. Lijkt me een duidelijke mening. Here I am, I come to you. Do we deserve it? No. But we don't get it. Nou, ben ik benieuwd hoe het Romney zal vergaan op het partijcongressie. Hoorde een bijdrage van correspondent Wessel de Jong. Wat even. Marno Remmers. Hij is bij Boer Jos en Boerin Dienke. bij de voorstander, groot voorstander zelfs van Europa. Over een half uur, zoals gezegd. PVV-leider Geert Wilders te gast. Groot tegenstander van Europa. Althans, van bepaalde aspecten van Europa. Marno, hoe kijken Jos en Dienke naar Wilders en de anti-Europa plannen? Ja, hoe kijken ze tegen Wilders de plannen van Europa aan... Uh... Jullie vinden dat helemaal niet zo'n goed idee, hè, wat Wilders zegt. Onder andere, en SP trouwens ook. Ja, nee, inderdaad, absoluut niet. Ik, wat dat betreft vraag ik me ook af of, of, ze, of ze dat allemaal wel goed, uh, goed over nagedacht hebben. Wat de gevolgen werkelijk zijn en of het wel goed doorbrekend is. Want uh, ook dat zou Wilders toch goed moeten kunnen, toch? Ja, want dat betekent als je vaarwel zegt tegen Europa. Ja, absoluut. Dat is... Uh... Dat, dat, dat is voor ons de doorsteek. Maar goed, dat, dat zal in ieder geval soms een worst zijn zoals ze zeggen. Maar uh, of er goed over nagedacht is en uh, hoeveel banen dat er dan niet op het spel staan en wat de gevolgen werkelijk van Nederland zijn. Dat, uh, of ja. dat goed doorgerekend is. Nou, hij is uh, over een uh, klein half uurtje te gast, dus dat kunnen ze hem dan vragen. Europa is een monster, maar wij zitten ook op een monster. Een rood monster. Het is de aardappelrooimachine. Die nu, wat, wat halen we eruit? Ja, aardappels, maar het is. Dit zijn poortedappelen, eh, het raspunta. Die gaan ze heen? Ja, die gaan uh, uh, uh, juist naar zuidelijke landen. De, deze aardappel gedijt is heel goed onder warme omstandigheden. Dus ook weer een exportartikel. Ja, daar heb je ook in Europa voor nodig. Melk, aardappelen, ja, welk product niet? Wacht, even lossen. Het gaat allemaal hydraulisch en automatisch. Allemaal grote machines die Jos zelf heeft gekocht. Enorme investeringen. De aardappelen gaan nu van een transportband vanuit de aardappelrooimachine in een grote keeper die op het land staat. Een van de jongens is al weg, hè? Ja, en... een keeper is al weg. Deze moeten ook weg. Ja, deze gaan naar huis toe. Gaan allemaal in kisten. Ja, er druppelt al iets in de lucht en de aardappelen mogen absoluut geen regenwater. Het regent wel een beetje, ja. Ja, ja, dit, ja het is druppel, hè. Het is, uh... Maar goed, uh... ja, deze gaat ook weg. Ja, dan gaan we naar huis toe, naar de boerderij. Ja, dit, dit gaat allemaal met, met, met Europese uh, afspraken, qua geld ook. Uh, hoe bedoel je de poot? Uh... Ja, nou, deze hele handel... Europa is niet weg te denken. Hoe werkt dat dan? Ja, kijk, het is de, je hebt natuurlijk met de export te maken. Dus daar maak je ook afspraken over. Ik moet zeggen dat dit dus vrije producten zijn waar 0,0 subsidie op zit. Dus wat dat betreft zijn daar weinig afspraken over te maken. Ja. En uh, kijk, als je natuurlijk over melk praat. en granen. Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Dus wat anders zijn hier de afspraken minimaal? Is. Maar ik kan me ook wel voorstellen... kijk, de kritiek die van sommige politieke partijen ook afkomt is... Europa, het zijn heel veel regeltjes, het is heel veel regelgeving. Het is, uh, daar heb ik boeren ook wel over horen klagen. Uh, grote demonstraties geweest, ook in Brussel... waarbij zelfs de ruiten bij het Europese parlement eruit gingen. Ja, dat klopt. Dat is trouwens wel een tijdje geleden. Wat dat betreft, uh, soms moet je geen oude koeien uit de sloot halen. Nee, maar... Maar het, het feit ligt er wel, inderdaad. Het heeft, het, het heeft uh, de staatskas ook uh, enorm veel geld gekost. Absoluut. Maar ja, soms moet je wel eens investeren in dingen... waar je op lange termijn, op later termijn, laat dan zo stellen... wel je je, weer, uh, je, je, je, je, je inkomsten weer uit kunt halen. Zo ja. zien wij dat eigenlijk ook met Griekenland. Wordt dit nou friet? Ik pak er even een. Nee, dit, uh, dit consumptie. is. Dit is ook echt een consumptie. Ja? Ja. ja? Je zou er ook een friet van kunnen maken, maar ik denk dat die uh, niet zo lekker smaakt. Nee? nee? Nee. Is het niet zo lekker, de aardappel dan? Ja, ik vind hem ook niet deze. <laughs> echt niet? Nee, maar goed, smaken verschillen. Dat is zowel bij je vrouw als bij een aardappel, toch? Ja, dat is zo. En zo komen we komt dat weer, terug? Komt dat weer terug bij Dieke. Ja. Goed, nou, als je ze wil zien, het spotje komt uh, heel snel online... van uh, VNO, NCW en MKB en ook LTO doet mee. En daar zie je de boer in beeld met een pleidooi voor Europa. Goed. Reactie daarop van Geert Wilders na half negen op dat spotje. Niet op vrouwen en aardappels. Nee. Uit angst voor werkloosheid hebben Sardiense mijnwerkers zich in een mijn verschanst. En dat hebben ze gedaan met explosieven. We moeten er meer over. Eerst naar Erwin de Hart. Hoe stopt de weg, Erwin? Ja, er staat in totaal 80 kilometer file. Dat is niet zo heel erg veel. Er gebeuren ook niet zoveel ongelukken. En gelukkig maar. Uh, bij Bokstel is het heel erg druk. Op de A2 Eindhoven richting Den Bos. Tussen Best en Bokstel 3 kilometer. En tussen Knopend Empel en Bokstel Noord op de A2 richting Eindhoven 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, op Sardinië zitten ze bijna 400 meter onder de grond, die stakende mijnwerkers. Ze hebben zich ingesloten in die kolenmijn. Ze vrezen voor, uh, baan voor hun werkgelegenheid. Ze vrezen hun baan te verliezen omdat die mijn uiteindelijk dicht moet. Correspondent Rob Zoutberg in Italië: Rob, waarom, waarom zou die mijn moeten sluiten? Ja, er is een wanhoopstaat hè, van, de, van de mijnwerkers daar op Sardinië. In het zuiden, in Conesa, Sulcis. Eh, de mijn zit weliswaar nog barstensvol met kolen... volgens cijfers die we kennen uit 2006. Maar de mijn is al lang niet meer rendabel... Uh, vrijdag komt de regering uh, hier in Rome bijeen om over te praten... over de toekomst van die mijn. Maar ze vrezen ja, dat het uur geslagen heeft voor de mijn. En daar zitten ze nu dus. We weten geen eens hoeveel mijnwerkers het zijn. 40 het ene bericht, 70 het andere bericht. Maar daar zitten ze inderdaad op grote diepte. En last but not least, ze hebben 350 kilo aan explosieven bij zich... die ze hebben meegenomen van het mijnbedrijf. Mm, oei. Uh, als die mijn niet meer rendabel is, Rob, wat, wat willen de mijnwerkers dan? Ja, de mijnwerkers hier hebben voorgesteld dat er een, er ligt een alternatief plan op tafel ligt. Er ligt een plan op tafel om van die mijn een CO2-opslag te maken. En zeggen, als dat plan nou eens in werking wordt gesteld, dan kan de mijn open blijven. Je kan daar natuurlijk daar meteen je twijfels bij hebben. Want ja, heb je wel zoveel mensen nodig uh, als, je, als je een CO2-opslag van een, van een mijn maakt? Eh, ja. Maar goed, men is bang dat uiteindelijk de hele boel wordt dichtgaat... en 460 mensen op straat uh, worden gezet. Maar ja... Uh, geen idee, dus heeft nog niemand hoe dat gaat aflopen vrijdag. Het kan nog wel maanden ook meteen gaan duren. We hebben eerder uh, protesten gezien in diezelfde mijn. En toen bleven de mensen maar liefst honderd dagen daar onder de grond zitten. Ja, maar ze zullen toch niet zo wanhopig zijn dat ze zichzelf opblazen? Nee, uh, de, de, de, maar goed, de, de, het signaal is natuurlijk wel duidelijk gemaakt... op, op grote diepte, explosieven meegenomen. En dat in Sardinië natuurlijk het eiland... Uh, dat altijd hier in Italië als een van de allerarmste gebieden is gezien hoge werkloosheid, vergrijzing, heel veel mensen die zijn weggetrokken. Er is natuurlijk nog wel wat inkomsten uit het toerisme, maar ja, daar is ook niet, daarmee komt ook niet iedereen aan het werk. Er waren mijnen, niet alleen kolen, ook ijzer, koper, lood, en dat gaf afhankelijk mensen werk. Maar goed, eh, daarmee gezegd, hè, kolen was ook het enige gebied in Italië waar kolen uit de grond werden gehaald. Deze mijn waar de mensen nu zitten, is ook meteen de allerlaatste die nog een beetje rendabel was en die nog open was. En ja, waar het dus nu ook de bijl boven het hoofd hangt. Ja, en hoe waarschijnlijk is het dat inderdaad vrijdag er een besluit wordt genomen over de toekomst van die mijn door de regering? Nou ja, uh, dit is Italië. Uh, pl plannen liggen er. Het kan inderdaad wel even duren voordat het, uh, voordat het daadwerkelijk daarover een beslissing genomen uh, zal zijn. Je ziet meteen wel dat allerlei politici zich er nu mee aan het bemoeien zijn. Politici van de partij van, van, daar heb je hem weer, van Berlusconi... die zich daar inmiddels zijn aan het bemoeien zijn met de situatie van de mijnwerkers. Al was het natuurlijk alleen maar om Monti onder druk te zetten... hier in, in, in, in, de, in, de, in de hoofdstad van Italië en Rome... Uh, de vraag is natuurlijk hoe dat voor Monty is. Monty die natuurlijk ook het water aan de lippen heeft... Uh, als het gaat om hoe de financiële positie van zijn regering is. Ik vraag me af uh, een plan om van die mijn een CO2-opslag te maken. Dat kost 200 miljoen euro. En ik denk eigenlijk niet dat Monty dat geld heeft. Oké, okay. correspondent Rob Soutberg. Bericht over de mijn zodra de nieuws is. Dat zal waarschijnlijk vrijdag zijn of eerder als er iets gebeurt met de mijnwerkers. Het is tien voor half negen. Voor de eerst sinds de oprichting van de partij lijkt het de PVV tegen te zitten. In de peiling schommelt de partij al een tijdje rond de 16 zetels. En dat zijn er aanzienlijk minder dan de 24 die bij de verkiezingen in 2010 nog werden gehaald. Michiel Breedveld maakte een reconstructie van de breuk met het kabinet dit voorjaar. Want moet de PVV daarvoor betalen? Drie jaar geleden begon de zegentocht van de partij van Geert Wilders... met een klinkende overwinning met de verkiezing voor het Europees Parlement... Overwinningen in Almere en Den Haag en kort daarop de Tweede Kamer. Vrienden! Het. Het Onmogelijke. Oké. Okay. Oké. Beste mensen. Het Onmogelijke is gebeurd zoals het tot nu naar uitziet, staan we op 22 zetels. 24 werden het er. En Wilders zei, Nederland zal nooit meer hetzelfde zijn. En het succesverhaal wordt nog sterker... Na een moeizame formatie krijgt de PVV als klap op de vuurpijl een stevige vinger in de pap als gedoogpartner van het kabinet Rutte. Twee jaar lang bewijst Wilders zich een betrouwbare gedoogpartner. Maar als de schuldencrisis toeslaat, neemt de spanning toe. De gedoogpartner moet met Rutte en Verhagen op zoek naar nog eens miljarden bezuinigingen. Na zeven weken lag een concept bezuinigingsplan klaar met de doorrekeningen van het planbureau. En achter de schermen wordt al gesmoest dat ze er nu snel uit zullen zijn. Maar... De PVV schrok op het laatste moment terug... voor de consequenties van de afspraak... die we anderhalf jaar geleden bij de formatie hebben geformuleerd. Namelijk om ook bij tegenwind en in moeilijke omstandigheden... orde op zaken te stellen. En nu is helaas duidelijk geworden... dat Wilders voor die verantwoordelijkheid wegloopt. Op het allerlaatste moment dat hij niet de politieke moed heeft... om die maatregelen te verdedigen waarmee hij al had ingestemd. Moeten we, zoals CDA en VVD willen, luisteren naar de dictaten uit Brussel... en daarom uh, ja, onze mensen en ook onze AOW'ers laten bloeden in een portemonnee... is dat wat Nederland wil? Het lijkt een zuivere keuze voor de belangen van zijn achterban. Maar speelt er mogelijk meer mee. Want enkele weken voor de val van het kabinet... lijkt het noodlot voor Wilders al toe te slaan. Ik ga vandaag een verkiezingsbelofte breken. Het spijt mij vreselijk, maar ik zie geen andere mogelijkheid dan de fractie van de PVV... vaarwel te zeggen en hen te verlaten. Hero Brinkman meent dat de PVV een one-man-show is... namelijk die van Geert Wilders. Brinkman is op dat moment de laatste in een lange rij PVV-politici... uit gemeenten en provinciale staten die de partij verlaten. Wilders lijkt de strakke regie over zijn partij te verliezen. En de vraag reist of de PVV wel stabiel genoeg is... om nog eens een bezuinigingspakket van vele miljarden... voor zijn rekening te nemen. Dat vergt namelijk niet alleen politieke moed, dat vraagt ook om Eendracht. Heeft Wilders tijdens de katshuisonderhandelingen al betwijfeld... of zijn partij de spanningen van nog eens een miljarder bezuiniging wel aankon? Dat hij beter kon breken met het kabinet om zijn partij te hergroeperen? Het lijkt aannemelijk dat de spanningen in zijn partij een rol hebben gespeeld... in de overweging het kabinet te laten vallen. Want dat die spanning er is, dat blijkt later. Henk en Ingrid, Geert Wilders weet niet eens wie dat zijn... Geert leeft in een totaal isolement en is niet eens bereikbaar voor zijn eigen kamerleden. Laat staan voor Henk en Ingrid. Sorry, dit is een emotioneel moment voor mij. De PVV huldigt de vrijheid van meningsuiting. De partij wil zelfs een soort First Amendment in de Nederlandse grondwet laten opnemen. Maar binnen de partij geldt vrijheid van meningsuiting alleen. Uitsluitend vergeert Wilders en de leden van het politiebureau. Geëmotioneerd, gefrustreerd en woedend... kondigen Hernandez en Kortenhoeven hun vertrek uit de PVV aan. Wilders zet het weg als rancune uit angst voor een lage plek op de kieslijst. Maar het beeld dat Wilders zijn partij niet op orde heeft, is gezet. Op de vraag of Wilders moet betalen voor de breuk met het kabinet... is het antwoord daarom eenduidig ja. En die prijs, die prijs is hoog... Want niet alleen moet Wilders zich opnieuw bewijzen als betrouwbare partner voor een eventueel kabinet, bovenal zal hij zijn kiezer moeten overtuigen dat een stem op hem geen verloren stem is reactie van Geert Wilders hoort u zo dadelijk na half negen... dan is hij een half uur te gast. We gaan even nog naar het tennis. De eerste dag van het laatste Grand Slam toernooi van dit jaar. Zit erop, US Open, Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Robin Hazen en uh, Michele Krijtschek kwamen allebei al in actie... maar werden in de eerste ronde ook meteen uitgeschakeld. Vertel eens, hoe waren die partijen? Ja, kansloos uh, verloren. Dus uh, eigenlijk heel teleurstellend. Uh, Hazen tegen Feliciano Lopez... Um, nou misschien op papier zou je zeggen van nou niet een hele bekende. In ieder geval niet zo sterk als Del Potro. Maar in feite is hij wel als dertigste geplaatst. Een zeer ervaren Spanjaard. En een aanvallende Spanjaard. Linkshandig. Goed op snelle banen. En ja, dat merkte Hazen. Hij kreeg weinig vat op de service van uh, Lopez. Ja, en, en won geen set. Zes, drie, zeven, vijf, zes, twee. Dus echt uh, totaal kansloos. Dus wat dat betreft uh, zeer teleurstellend. Um, nou daar konden we niet al te veel van verwachten, in alle eerlijkheid. Heeft natuurlijk een hele tijd niet gespeeld. Eerst knieproblemen, toen uh, ja, toch wat mysterieuze hartproblemen. Nou, Gelukkig weer allemaal gezond, maar totaal geen wedstrijdritme. En dan speelt ze tegen de nummer ja, 90 van de wereld, de Française Parmentier. En op papier een fantastische loting, maar ja, ze verliest 6-2, 6-4. Eigenlijk hadden we ook niet uh, anders uh, mogen verwachten als je er zo lang uit bent. Maar ja, teleurstellend dat de eerste twee Nederlanders uh, die in actie komen, dat ze geen set winnen. Ja, van Haasen om er toch nog even op terug te komen, Marcella, had je dan toch misschien wel wat meer mogen verwachten? Hè? Want wordt het toch niet de tijd dat hij het op een Grand Slam toernooi ook laat zien? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, hij heeft natuurlijk niet zo getroffen... met de lotingen dit jaar. Uh, Roddick, Australian Open, Del Potro, uh, eerste ronde Wimbledon. Nu Lopez, nou toch ook weer een geplaatste speler. Alleen op, op Roland Ross haalde hij de tweede ronde... en verloor uiteindelijk van Jusni. Dus daar was de loting redelijk. Maar ja, het zit hem wat dat betreft niet mee. Je moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Er doen er 128 mee. 32 worden er geplaatst. En ja, Haase treft bijna altijd een van die 32. Dus ja, tref je nummer 80, 90 of 100, dan heb je in ieder geval kans om je in een toernooi te spelen. Die kans heeft hij nu niet gehad en hij had ook niet de vorm om voor een verrassing te zorgen. Hmm, Oké, okay, nou ja, dat helpt dan ook mee natuurlijk. Hey, er wordt al gediscussieerd over uh, een dak uh, bij uh, ja. het stadion. Het toernooi werd weer direct geplaagd door regenbuien. Hè? Ja, zo eigenlijk zoals we vorig jaar eindigen. Want toen was de herenfinale op maandag. Dat was voor de vierde achtereenvolgende keer wegens storm en regen. Hmm. Ja, zo begon het toernooi weer. Twee uur en vijftien minuten was er een enorme regenonderbreking. Toch nog een beetje last van de orkaan die uh, ja, ook het zuidoosten daar van uh, Amerika teistert. En uh, ja, weer de discussie discussie over het dak. Maar ja, er komt geen dak. Er zijn wel verbouwingsplannen voor de komende zeven jaar... van maar liefst 500 miljoen dollar. Maar uh, het Arthur Ashe Stadium is gewoonweg te groot om dat te overkappen. Er zitten 24.000 mensen in. Wimbledon heeft een dak. Maar als je op het Arthur Ashe Stadium een dak gaat plaatsen... dan moet je een dakgrootte hebben van wel vier tot vijf keer... de grootte van zo'n dak op Wimbledon. En ja, dat, dat, dat kost bijna een miljard dollar. Dat is niet te doen en lelijk en ik denk gevaarlijk ook. Dus uh, voorlopig geen dak. Goed, dat blijft eraf. Um, Nederlanders, andere Nederlanders allemaal vandaag? Nou, we hebben er nog drie, uh, nog twee dames. Bertens en Rus, die komen vandaag in actie. Bertens uh, heel laat vannacht, Rus om uh, vijf uur uh, onze tijd. Um, Zijsling, uh, de andere Nederlandse man, die komt pas uh, morgen in actie. Uh, dus wat dat betreft hebben we nog uh, drie kansen van uh, de vijf. Marcella Mesker over de US Open.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 Tijdelijk groots aanbod fly drives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel op girasolvakanties.nl. Dus boek op girasolvakanties.nl. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruit kijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met Accountview, de bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Denk aan een Duitse auto.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 De winst van Douwe Egberts gehalveerd en Colombia en Vark beginnen met vredesonderhandelingen. Het is exact half negen. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De winst van Douwe Egberts is in het afgelopen jaar meer dan gehalveerd naar 118 miljoen euro. Het koffie- en theebedrijf dat in juni naar de beurs ging moest veel kosten maken vanwege de afsplitsing van moederbedrijf Cervalie, zegt topman Michiel Herkemij. Uit zo'n spin-off van Cervalie, er zitten heel veel kosten aan structurering, herstructurering. Uh, die wij hebben moeten nemen en dat is natuurlijk logisch om dat bedrijf op eigen been te krijgen. Uh, en dat heeft natuurlijk een, impact, een veel groter impact gehad natuurlijk op, op de winstcijfers die u heeft gezien dan, dan Brazilië. Deze zomer werd namelijk bekend dat er bij een Braziliaanse dochteronderneming is gefraudeerd. En daarnaast werd de winst gedrukt door de gestegen koffieprijs. De beweging FARC en de Colombiaanse regering... gaan onderhandelen over vrede. De onderhandelingen zouden in oktober moeten beginnen... en wel in Cuba of Noorwegen. En correspondent Kees Elenbaas die denkt dat dat wel eens lang kan gaan duren... want er staat veel op het spel. De vark heeft ook grote economische belangen. Zoals ondertussen bekend uh, zijn ze betrokken bij de cocaïnehandel, bij de illegale mijnbouw. Uh, die belangen die willen ze waarschijnlijk ook weer zeker willen stellen. Dus ik denk wel dat het een heel lang proces gaat worden. De strijd van de vark houdt Colombia al, meer dan, nee, al bijna 50 jaar in zijn greep, sinds 1964. En heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. De strijd wordt betaald met de handel in drugs. In München zijn 2500 mensen geëvacueerd na de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Bom, 250 kilo weegt die, is gisteren ontdekt en nog niet onschadelijk gemaakt, zegt de politie. De sprengmeister, de speciaalfirma, had die bombe niet entschärfen kunnen. Ganz im Gegenteil, hij had festgestellt dat het zich bij de zünder in een sogenannten chemisch-mechanische langzeitzünder handelt, die er jederzeit, ook na zo vielen jaren, im Erdreich jederzeit explodieren kan. De bom van Amerikaanse makelaar kan niet worden vervoerd... moet ter plekke tot ontploffing worden gebracht. Bewoners in München kunnen daarom voorlopig nog niet naar huis. Bij Zuid-Korea zijn vier Chinese vissers omgekomen. Ze sloegen overboord nadat hun schip door een orkaan tegen de rotsen was geslagen. De Koreaanse kustwacht had de handen vol aan schepen... die de, door de orkaan in de problemen zijn geraakt. Twaalf vissers uit China worden nog vermist. Op het land veroorzaakte de orkaan vooral materiële schade... aan torens, lantaarnpalen en bomen. In de tramtunnel in Den Haag is de halte Grote Markt afgesloten... omdat er betongruis uit het plafond op het perron is gevonden. Medewerkers van vervoersbedrijf HTM ontdekten het gruis en toen sloegen ze alarm. Er is nog geen aanleiding om ook het tramverkeer in de tunnel stil te leggen, zegt HTM. De trams blijven rijden en uh, passagiers kunnen gebruik maken van de halte die daarvoor ligt... halte Spui of die daarachter ligt, halte Brouwersgracht. En dat is op loopafstand, dus uh, op zich is dat te doen. Vandaag wordt bekeken hoe groot de problemen zijn. De trentunnel in Den Haag is in gebruik sinds 2004. Dat was het Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is het minder zonnig dan gisteren... maar in de loop van de dag klaart het langzaam vanuit het westen op... en komt de zon meer en meer tevoorschijn. Naast bewolking valt er af en toe wat regen. In de middag wordt dat, met opklaringen natuurlijk, een stuk minder... Temperatuur variërend vandaag van 20 graden op Tessel tot 24 in Limburg... bij een overwegend matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog, zo goed als onbewolkt... en staat er weinig wind, waardoor er mist kan ontstaan. De temperatuur daalt er bijna een graad of 12. Morgen blijft het naar verwachting droog. Naast de wolkenvelden breekt af en toe de zon door. Het wordt een graadje warmer dan vandaag lokaal 25 in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale spits. In totaal 85 kilometer file. De meeste daarvan staan in het midden en het zuiden van het land. Weinig bijzonderheden. Alleen wel op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen Knoop het Empel en Bokselnoord staat 7 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Noodbrug 6 kilometer na een eerder ongeluk. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar staat 8 kilometer file tussen Moegestel en Knoop het Baterdorp. En op de randweg van Eindhoven, de N2, richting Den Bosch... tussen Knoppen de Hoogt en de Eindhoven Airport, 5 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Buurtmoestuin, wijkpark, urban garden, dorpsbos, speelnatuur of geveltuin. In veel Nederlandse buurten wordt gewerkt aan groen. Werk jij ook samen met jouw buren aan een groenbuurtproject?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 Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. De komende twee weken lijsttrekkers een half uur lang in het Radio 1-journaal. Vandaag Geert Wilders. Meneer Wilders, goedemorgen. Een hele goede morgen. Gisteren tussen de vissen, op Urk, vandaag bij ons... Ja, yeah, vissen, publieke omroep, het zal je maar gebeuren. <laughs> ik hoop niet dat wij zo ruiken. <laughs> nee. uh, maar u heeft het drukprogramma natuurlijk ongetwijfeld hè, de komende weken. Uh, Joost Vullings, onze parlementair verslaggever, die zei... Maar, ja, die lijsttrekkers die trekken eigenlijk weinig het land meer in. Um, voor u is dat natuurlijk extra lastig hè, met de beveiliging. Ja. Vindt u dat jammer? Ja, ik vind dat wel jammer, want ik vind het hartstikke leuk. Ook gisteren weer inderdaad, naar uh, Urk, de vissersvisafslag. Uh, en naar wat mensen uh, thuis, een uh, tuindor, en naar een uh, AOW-mevrouw. Uh, uh, en uh, ja, ik, dat, dat doe je normaal, uh, althans ik niet zoveel als uh, nu in de campagne. En dat is hartstikke leuk om te doen. Laten we eens kijken naar uw verkiezingsprogramma, meneer Wilders. Ja. Ons Nederland, hun Brussel. Dat klinkt toch heel anders dan de agenda van hoop en optimisme... waarmee u uh, de verkiezingen van 2010 inging. Waarom is dat? Waarom deze titel? Nou ja, het is nu natuurlijk ontzettend actueel... wat je ziet gebeuren met die hele uh, eurocrisis, het feit dat wij als Nederland vooral onze miljarden, al meer dan 150 miljard... aan leningen en garanties aan Zuid-Europa geven. We iedere keer opnieuw, u kent zich nog herinneren... de afgelopen maanden het hele discussie over dat ESM-debat... Mm -hmm. ja, dat we onze soevereiniteit overdragen. De immigratie, wat inderdaad in ons vorige programma de rode draad was heeft daar ook mee te maken. Want we kunnen door Europa niet onze eigen grenzen bepalen... en kijken wie er wel en niet ons land binnen mag. Dus ja, dat allemaal komt samen in, in het verkiezingsprogramma van dit jaar... waarin we zeggen van nou, we kunnen beter zo snel mogelijk... afscheid nemen van de Europese Unie en de euro. Dan kunnen we weer zelf baas zijn over wat we met ons geld doen. We hoeven niet meer aan Griekenland en Spanje te betalen. En ja, ja. we houden ook het recht om zelf ons immigratiebeleid te gaan bepalen... en niet meer een euro-hippie uit uh, Zweden. Wij komen zo uitgebreid terug nog op Europa. Er zijn uh, veel vragen binnengekomen bij uh, vraagdenhaag.nl van luisteraars. Eerst maar eens even naar uh, de CPB-doorrekening. Ja, want uh, die CPB maakte die doorrekening bekend. Verkiezingsprogramma. En u springt daar goed uit als het gaat om werkgelegenheid, koopkracht en economische groei. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Ja, nou, we hebben dat inderdaad hartstikke goed gedaan. We, hebben, um, als het gaat, we zijn eigenlijk de enige partij die uh, een economische groei laat zien. Uh, wij pakken de werkloosheid het beste aan. Mensen hebben ook nog een uh, koopkracht. En dat doen we doordat we vooral snijden op de overheid. Niet zozeer op de burger, maar op de overheid. En dat bedrag, ook geen enkele partij, ook de VVD niet, doet dat zoveel. 7,5 miljard aan lastenverlichting uh, teruggeven. De, de, de, de btw gaat omlaag, de huren gaan omlaag, de ziektekostenpremie gaat omlaag. En dat is is allemaal keurig gedekt. Uh, dat kunt u ook zien in die CPB-stukken. Ja, toch wel een goede club, dat CPB? Nou, dat, dat wil ik absoluut niet uh, zeggen. Oh. Uh, <laughs> wil u niet uh, zeggen? Uh, nee, oh. uh, de, een goede club is die PVV dat ze zo'n programma hebben gemaakt met zo'n uitkomst. Okay, maar ze hebben wel goed gerekend, vindt u? Nou, ja, god. Uh, Klopt wat, wat u voor ogen had. Tot... Dit, dit is in ieder geval een resultaat waarmee we uh, thuis kunnen komen. Ja. Nou is er ook kritiek op, uh, bijvoorbeeld van de Tilburgse econoom Sylvester Eifinger. Die zegt: uh, op de korte termijn uh, levert dit programma goede resultaten op, uh, maar. De PVV doet niets aan structurele hervormingen. Bijvoorbeeld, oude leeftijd laten ze ongemoeid. Komen niet aan het ontslagrecht, laat de hypotheekrenteaftrek, intact. En dat is op de lange duur schadelijk. Uh, schadelijk voor de kinderen van uh, Henk en Ingrid. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind dat zo'n theoretische discussie. Weet u, mensen hebben behoefte aan een baan, uh, niet in 2040, maar die hebben behoefte aan een baan nu. Ja, maar of wacht even, jaar. dan moet ik even onderbreken. Want ja. de, de, de kinderen of de, de, de Henk en Ingrid hebben kinderen, neem ik aan. En, en die krijgen ook weer kinderen. Ja, maar ik geloof u dus daar, niet, Staat u daarbij stil? Tuurlijk staan we daarbij stil. Maar ik nogmaals, ik geloof niet dat op het moment dat je een economische groei hebt... dat mensen koopkracht hebben, dat je de werkloosheid terugdringt... geloof ik niet in verhalen dat dat in 2040 allemaal minder zou zijn. Wij geven de economie juist een enorme boost. Dat is het enige groeit de economie bij de PVV. En als je nu aan mensen vraagt, heb je liever een baan in 2040... of heb je die baan volgend jaar dan denk ik dat ze voor het laatste kiezen. En er zijn heel veel politieke partijen, misschien dat ik dat even af mag maken... er zijn heel veel politieke partijen die zeggen eerst het zuur, dan het zoet. Ik heb dat al zo vaak gehoord de afgelopen decennia. En dat zuur krijgen mensen altijd voor hun kiezen. En het zoet, daar, dat krijgen ze nooit. Dat, dat zijn altijd ja. beloftes en dat krijgen ze niet. En wij zeggen nu, we doen het. Want dat is ook een reden, wij gaan het tekort terugdringen. Net als andere partijen. In 2017 zijn wij de tweede als het gaat om terugdringen van het tekort. Alleen, we doen het tot die tijd wat minder snel... En daardoor hebben we geld om die economie een boost te geven. We bezuinigen op de overheid. En ja, als je een baan wil hebben, als je koopkracht wil hebben... of je nou oudere bent of werknemer, dan ben je bij de PV het beste af. Ja, en nu denk dus, u gaat er dan dus vanuit dat de AOW um, betaalbaar blijft. Ook uh, op de langere termijn in 2040, waar de bevolking zeer vergrijst zal zijn. Ja, ik ben ervan overtuigd, als je nu kijkt... dat uh, de meeste mensen uh, tussen de 60 en de 65, ja, die werken niet. Dus uh, ik vind het echt zo onzinnig om nu te praten over... het verhogen van de AOW-leeftijd, terwijl we nog niet eens... de meerderheid van de mensen onder de 65 aan het werk krijgen. Laten we eerst daarop inzetten. Als je meer mensen tussen de 60 en de 65 aan het werk krijgt... krijg je ook weer meer AOW-premie en wordt die AOW meer betaalbaar... En nu, ja, het zijn allemaal theoretische discussies dat we in 2040 uh, misschien naar een, zelfs de SP wil, geloof ik, las ik vanmorgen in de krant nu de AOW-leeftijd naar 67 volgen. Maar ja, nou, wij doen dat niet aan mee. En we hebben zonder dat we aan de hypotheekrente komen... zonder dat we aan het ontslagrecht komen of de AOW, hebben wij de beste economische resultaten. Ja, maar nogmaals, meneer Wilders, op korte termijn, waarom? Um, want dat is de theoretische discussie natuurlijk voorbij, die vergrijzing. Dat gaat gebeuren. Dat we um, op de woningmarkt met een probleem zitten, dat we veel te veel geleend hebben, dat ontstijgt zelfs eh, internationale kritiek... dat ontstijgt zelfs Europa. Waarom hervormt u niet? voor die langere termijn. Ja, nemen. luister, weet u, hervormen is een populaire term, u neemt die over uh, van, van, van economen, van mensen als Pechtold en Rutte. Hervormen is gewoon een ander woord voor bezuinigen. Alle politici die nee, het woord het hervormen... Nee, dat, dat is het niet. is fundamenteel, het systeem anders nee, maakt. Nee, helemaal niet. Hervormen betekent dat je de hypotheekrenteaftrek aanpakt, dat je de mensen uh, ja. eerder laat ontslaan, dat je de BW aanpakt, dat je de AOW-leeftijd uh, uh, verhoogt. Dat zijn gewoon platte bezuinigingen. Dat heeft niet, niets met... Hervormen is een, is een woord wat de kiezer Voorliegt, want het is niet hervormen, het is gewoon korte en de mensen pakken in een, met een uitkering of met een ontslag. Wij doen er niet mee en ons programma laat juist zien dat je zonder aan die hervormingen, zoals dat heet, ik noem dat ja. gewoon bezuinigingen, zonder ja. er aan te komen, dat je toch goede resultaten kan hebben. Maar garandeert u dan dat dat dus ook in de toekomst betaalbaar blijft, die AOW en die woningmarkt, dat die, dat die vlot wordt getrokken en dat de zorg betaalbaar blijft? Want dat het zal toch moeten voor die kinderen van Henk en Ingrid? Nou, wij laten in ieder geval zien. Uh, en daarvoor zitten we hier nu in eerste instantie. Mensen kiezen ons voor de komende vijf jaar. Wij laten zien dat we zonder aan al die dingen te komen die u nu zegt... dat we in de komende vijf jaar... een van de beste economische resultaten hebben. En dat zullen we over vijf jaar weer laten zien. Wij komen niet aan de AOW, ontslagrecht, WW. bij ons gaan de huren omlaag, de zorgpremie gaat minder omhoog. En we, hebben nog steeds de, uh, ja, de, de, we pakken het beste de werkloosheid aan. En, ja, en als mensen dan zeggen van... ja, in 2040 heeft u een probleem. Als je in 2040 een probleem en we baan wil hebben... stem dan maar op de VVD. Wil je morgen een baan stemmen op de PVV? Nou, dat is een hele duidelijke boodschap inderdaad. Dus al. Als je denkt aan de kinderen van Henk en Ingrid, dan stem je VVD. Als je denkt aan Henk en Ingrid, dan stem je PVV. Nee, als je denkt dat je uh, over 30 jaar uh, de problemen opgelost moeten worden... Uh, dan je op de VVD. Wil je dat de problemen nu worden aangepakt, dan moet je bij mijn partij zijn. Even naar iets wat we gemist hebben in de doorrekening van het CPB. Namelijk het vertrek uit de euro en de Europese Unie. We hebben begrepen van uh, meneer Teulings van het CPB... dat ze dat niet hebben doorgerekend omdat u dat niet heeft... Aangeleverd. Waarom heeft u dat niet aangeleverd? Nou, het is al onderzocht. We hebben dat uh, Notabene een hoop geld voor betaald. We hebben dat uh, door. Uh een, een gerenommeerd Britse bureau, ja, Lombard, Lombard hè? Ja. hebben dat gedaan. En volgens mij heeft het CPB daar zelfs op gereageerd. De ja, die hebben dat volledig het, uh, kabinet. Nou, ja. Ja, Dat, dat sloeg dus nergens op, maar die cijfers zijn er al. Ja, maar dan snap ik wel waarom u die cijfers niet aanlevert. Nee, uh, wij, nou, wij, wij, wij hebben, wij hebben uh, uh, het Lombard-rapport uh, aangeleverd. Dat hebben we zelfs naar de Kamer gestuurd. Dat ja. hebben we naar het kabinet gestuurd. Daaruit bleek dat de euro 1800 euro per jaar per Nederlander kost aan mm. koopkracht. Dus ja, als je dat er nog bijtelt, dan komt ons programma er nog beter uit dan dat u net ja, al liet Ja, dat zien. begrijp ik, maar ik snap nu wel... waarom u dat niet heeft laten doorrekenen door het CPB. Nee, Want nou, die de, hebben uw eigen onderzoek afgekraakt. Nee, wij hebben het, wij hebben het al laten doorrekenen... door een onafhankelijk Lombard-instituut ja, en okay. die laten zien... Uh, en daar heeft het CPB op gereageerd, daar heeft u gelijk in. hadden ze er zo bij kunnen doen als ze het hadden gewild. Maar wij hebben het met een heel uitgebreid onderzoek, persconferenties, Kamerdebatten. Weet ik wat er allemaal over is geweest. Nou, het Kamerdebat moet nog komen, moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben dat al gedaan en dat laat liet zien dat de euro ons alleen maar geld kost. We zijn op Europa gekomen, meneer Wilders. Um, bang maken, u maakt bang, uh, zeggen de gezamenlijke werkgevers. Bang maken is een uh, populaire term, deze verkiezingscampagne. Zij starten een campagne met een spotje. Zullen we even luisteren? Ja. Er is iets raars aan de hand. De mensen worden bang gemaakt. Europa wordt weggezet als iets wat niet van ons is. Wat alleen maar geld kost. Maar wat zijn de feiten? Dat een sterk Europa echt heel erg goed is voor Nederland. Zonder Europa? Geen Schiphol. Geen haven in Rotterdam. Elk jaar verdienen we 180 miljard euro aan Europa. Dat is heel veel geld. Wij zijn Europa. Wij zijn Nederlandse ondernemers. Bij mij werken 6000 medewerkers. Bij mij vier. Meneer, meneer Wilders, wat vindt u van dat initiatief van de werkgevers, Want ook daar zitten uw stemmen. Nou, het leek wel een D66-spotje. Dus de er valt mee dat ik van pech tot niet hoor. Eurofieler kan bijna niet. En ja, de, de, de werkgevers mogen natuurlijk doen wat ze willen. Daar ga ik niet over. We hebben de vrijheid van meningsuiting in het land. Maar de feiten laten toch iets anders zien. Om te beginnen, als je geen lid bent van de Europese Unie... kan je gewoon, dat laat Zweden zien, dat laat Zwitserland zien... gewoon handel drijven met Europa. En de, de, de, de, we, hebben vooral, we zijn een exportland, vooral ook een doorvoerland. Dus zolang dat zo blijft, is maar, er, er iets aan de hand. zij zien het... Op hun balansen, wat dat ja. betekent dat ze in Europa handel drijven onder deze voorwaarden. Ja, ik heb het ook wel eens in de Tweede Kamer gezegd. De toegevoegde waarde, want daar gaat het natuurlijk om. De toegevoegde waarde, dat is wat we verdienen aan de export, is 29%. Dat was het zo uh, 30 jaar geleden, dat was zo 20 jaar geleden, voordat de euro werd ingevoerd. En dat is zo nadat we de gulden hebben opgegeven en de euro hebben. Dus die toegevoegde ja. waarde van de export is niet meer en is niet minder geworden voor en na de euro. Wat wel zo is, is als u kijkt naar de economische groei van Nederland, dan was die 20 jaar voordat we de euro invoerden, gemiddeld 3%. En nadat we, nadat we de euro hebben ingevoerd, gemiddeld 1 en een kwart procent. Dus mm. de economische groei is alleen maar afgenomen sinds we de euro hebben ingevoerd. Nou wil ik u niet bang maken. Dat, maar, dat, dat, uh... dat, dat, dat, dat zie je doen. <laughs> Het zijn 500.000 ondernemers die uh, MKB Nederland samen met VNO en LTO vertegenwoordigen. Bent u niet bang? Ik vraag nee. u toch maar dat u ja. als u deze mensen niet serieus neemt met hun klachten over uh, het bang maken, dat u daar een slag mis zo dadelijk op 12 september. Nee, ik ben helemaal niet bang. En wij zijn, wij zijn een partij die het hartstikke goed doet voor ondernemers. Wij verlagen de vennootschapsbelasting als een van de, een van de enige partijen volgens mij. We verlagen de BTW. We hebben een heel mooi pakket voor ondernemers. En ja, in Europa, nogmaals, ik blijf het daar. Halen. Uh, um, als je uit de Europese Unie gaat, dan uh, komen er niet. Dat is bangmakerij. Partijen die zeggen van nou, de PVV wil een muur om Nederland... of ons achter de dijken verstoppen. Nou, het tegendeel is het geval. Wij willen heel graag handel blijven drijven. En die ondernemers blijven steunen in Europa. Alleen daarvoor hoef je geen lid te zijn van Europa. Weet je wat we vooral doen als we lid zijn van Europa en de eurozone? Dan betalen wij vooral voor Grieken, voor Spanjaarden, voor Portugezen. En daarvoor laten we de Nederlanders bloeden. Ja, en daar heeft de ondernemers niks aan, daar hebben de mensen niks aan. handel drijven kan ook... Ook buiten de Europese Unie. Ja, toch komt daar een vraag over binnen. Eh, via vraag uit Den Haag.nl: vragen aan allerlei strekkers, trouwens ook aan u. Joost vraagt van eh, of u zich nou niet zorgen maakt dat als u er inderdaad uitstapt, als Nederland eruit stapt, dat de Europese, andere Europese landen ons links laten liggen op het gebied van export. Nee, want nogmaals, u had het al over Rotterdam. Die, die geografische ligging van Nederland als doorvoerhaven. die verandert niet. Die blijft hetzelfde. En er zal nooit gras op de kaders van uh, Rotterdam gaan groeien. Zolang wij uh, liggen waar we liggen en handel willen drijven. Een land als Zwitserland, nogmaals, geen lid van de Europese Unie. heeft vrijhandel, een uh, um, um, um, interne markt uh, met ja. uh, bijna alle Europese landen. Hun export Dat zou is wat anders dan die van Nederland. Hè? Nou, als je kijkt naar uh, hoeveel uh, dollar uh, uh, per hoofd van de bevolking, dan is die ongeveer gelijk aan die van Nederland. En Dus wat dat betreft is het te vergelijken. En het is echt niet zo dat als je... toen wij nog geen lid waren van de Europese Unie... Eh, dreven we ook handel met iedereen. Dus het is echt niet zo. En ik vind dat eerder bangmakerij. Wij maken geen mensen bang, wij komen met feiten. Mensen die zeggen van ja, Nederland gaat kapot... als we uit de Europese Unie gaan, die maken mensen bang. Nogmaals, de euro kost ons vooral geld. Wij laten de euro even los. Ja. Dat om het, me goed u, idee. Om het ja. u naar de zin te maken he? in idee. dit gesprek. Ja. Dat lijkt me prettig. We gaan naar de breuk, het katshuisberaad. Is het uh, tekort door de bocht om te zeggen... dat we deze verkiezingen aan u te danken hebben? Nou, dat, ik weet niet of dat tekort door de bocht is... maar um, we hebben natuurlijk niet voor niets. Kijk, u had het net over de CPB-doorrekening. En ja, die geven ons eigenlijk gelijk... waarom wij weg zijn gegaan uh, uit het uh, katshuis. Waarom we nee hebben gezegd tegen het katshuis. In het katshuis was het zo dat wij... omdat Verhagen uh, Rutte, die wilde per se in 2020, 13 onder de 3% tekort komen en wilde daarvoor, eh, wilden daarvoor kei en keihard bezuinigen. Ja. Nou, wij hebben nu laten zien dat, dat als je dat iets minder snel doet... wij zitten volgend jaar nog op een korte PVV van 4 procent... maar in 2017 zitten we ongeveer gelijk als de VVD... ook net iets onder de 1, boven de 1 procent... en we hoeven daarvoor niet zoveel te bezuinigen... en we komen met lastenverlichting... en we hebben hele goede economische resultaten. Ja. Dus als ik terugkijk en nu de berekeningen van het CPB... over ons verkiezingsprogramma zie waar we het hartstikke goed doen dan denk ik dat wij de enige goede keuze hebben gemaakt toen. Toch krijgen we eh, bijvoorbeeld van Björn Heisterkamp een vraag binnen... die zegt, eh, vraag aan Wilders met welke partij hij denkt te kunnen regeren... Eh, als dat straks aan de orde is met deze standpunten. Kunt u daar eens eh, een tipje van de sluier op? Nou, wij, heb, wij hebben eh, geen enkele eh, politieke partij uitgesloten. Ik heb wel eens gezegd... Nee, maar anderen wel echt, u. Dat ja. zal nog nee, lastig kunnen worden. Dat kan ik zo over. Wij okay. hebben, wij hebben uh, zelf in ieder geval... misschien dat ik daarmee mag beginnen, geen enkele te uitsluiten. Ik heb wel eens gezegd... Het is weinig kansrijk dat wij met D66 en GroenLinks, maar um, voor de rest hebben we niemand, en zelfs die partij hebben we formeel niet uitgesloten. Andersom wel, daar heeft u gelijk in. Bijna alle partijen op de VVD nageloof ik hebben inmiddels ons uitgesloten. Maar ik weet dat um, er een andere politieke werkelijkheid ontstaat de dag na de verkiezingen. Nu is de kiezer aan zet en hoe groter je wordt, um, um, hoe meer kans je hebt om mee te doen. En um, um, um, de politieke verhoudingen die bepalen uiteindelijk uh, wie met wie gaat uh, regeren. Okay, dus... en, en dan is het interessant uh, of u dan bereid bent bijvoorbeeld om iets aan de hypotheekrenteaftrek te doen. Want u zult, als u wilt regeren uiteindelijk, compromissen moeten sluiten. En, en stel dat daar um, nou, het schrappen van bezuiniging in de zorg tegenover staat. Of uh, het gelijkplejden nee, van de dat, AOW. Nogmaals, leeftijd, dat, dat, zou dat, u dan bewegen? Dat zijn we. Kijk, het is niet, wij zijn niet opgestapt uit het katshuis Om vervolgens toch akkoord te gaan met dit soort maatregelen. Wij zijn opgestapt uit het katshuis. Omdat dat er een... Pakket lag wat de zorg keihard aanpakte, wat de belastingen verhoogde... wat de BTW verhoogde, wat de AOW verhoogde. En dat soort dingen gaan wij dus niet doen. Dan hadden we ook kunnen blijven zitten dus in het katshuis. Dus als je er genoeg voor terugkrijgt, dus zou u we wel bewegen. Wij houden onze rug recht. Mm. Uh, wij gaan, ik ga ook nou niet bij u uh, in de uitzending onderhandelen. Maar één ding moet glashelder zijn. Wij zijn niet opgestapt in het katshuis... om vervolgens drie maanden later op al die punten toch te gaan bewegen. Dus als het gaat om AOW, als het gaat om hypotheekrente aftrekken... als het gaat om keiharde bezuinigingen in de zorg die zullen wij gewoon niet voor onze rekening nemen. Mogen we even over die bezuinigingen heen stappen... en iets dieper bij u graven, want... Heeft de onris in uw partij tijdens die onderhandeling in dat Katshuis... heeft hij ook een rol gespeeld om daar te stoppen? Nee, ik snap dat u dat vraagt. Want dat was natuurlijk niet altijd een fraaie beeld. Dus die vraag nee. is heel terecht en legitiem. Alleen mijn antwoord is ook gaat eerlijk. Dat is niet zo. Het is wel, het, toen wij nog aan tafel zaten, stapte de heer Brinkman op. Ja, en wat staat er leden? Ja, maar goed. Dat, dat, dat, dat bedoelde, toen het, het college brak ook in Limburg en zo. Maar ja. dat heeft allemaal geen rol gespeeld. Het ging vooral over de Tweede Kamerfractie. Maar dat heeft echt absoluut geen rol gespeeld. Als er een goed pakket had gelegen wat ik had kunnen verdedigen naar mijn kiezer dan had er een akkoord gelegen maar dat lag dan niet. Was uw partij wel stabiel genoeg destijds... om een nieuwe bezuinigingsronde te kunnen dragen? Want dat zou onrust gegeven hebben. Nee, ik denk echt dat, dat om nogmaals als er een pakket had gelegen... wat minder had bezuinigd, wat ook meer en direct aan lastenverlichting had gedaan... wat de zorg met rust had gelaten. Als er een pakket had gelegen wat misschien wel hier en daar pijn doet... want nogmaals, ons verkiezingsprogramma nu is ook niet alleen maar uh, leuk en aardig. We moeten daar ook, ondanks de goede resultaten... soms pijnlijke maatregelen nemen. Nee. Dan hadden we dat gedaan. Um, alleen, um, um, dat lag er niet. Rutte en Verhagen wilde te snel te veel Nederland kapot bezuinigen. En daar wilden we niet aan meedoen. Maar toch nog even over uw partij, over de, ja. de fractie in de PVV. Want toch merken we op uw kieslijst dat u voor zeker gaat, voor veilig gaat. Allemaal eerste, Tweede Kamerleden, Statenleden, fractiemedewerkers... een Europarlementariër. Ja. Heeft u toch veilig gekozen? Nou, het, kijk, wij zijn een nieuwe politieke partij. Relatief nieuw. We bestaan nog niet zo lang. Andere partijen, ja, die, kunnen heel, die kunnen jarenlang, soms tientallen jaren putten... uit allemaal mensen die ze uit allemaal maatschappelijke organisaties kunnen. Maar voor was een twee jaar, jaar geleden ook partijen. al zo, Toen ja, nam je zeker. meer risico. Zeker. Nou ja, toen, was niet meer risico. Toen kwamen we voor het eerst maar een grote uh, lijst in de, de Tweede kamer. Ja, nu, kijk, het is nu ook belangrijk dat je, dat je ervaring hebt. We hebben ook vernieuwing. We hebben ook nieuwe mensen op de lijst... die nog nooit uh, uh, politiek actief zijn geweest. Wij Inderdaad ook Eerste Kamerleden. Barry Madlener komt terug uit het Europees Parlement. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus het is een combinatie van alles. En ja, ik denk dat we een hele mooie lijst uh, hebben gemaakt. Ja. Zo duidelijk zal het um, ja, belangrijk worden voor u um, hoeveel zetels u krijgt. Uh, ook Zeker. voor u persoonlijk kan ik mij voorstellen... als dat uh, zal zijn zoals het nu is in de peilingen rond de 16... betekent dat een verlies voor u persoonlijk. Heeft, zal dat ook consequenties hebben? Nee hoor, ik ga gewoon altijd enthousiast door. Weet u, ik heb in de peilingen sinds de groep Wilders tijd, ik heb een jaar op nul zetels gestaan, ik heb op 33 zetels gestaan en alles wat ertussenin zit. Ik ben het allemaal wel gewend. Ik ga ervan uit en ik ben ervan ook van overtuigd. Dat is ook altijd zo bij de PVV dat wij veel meer zetels halen dan welke opiniepeiler ook laat zien. Die zogenaamde gordijnbonus, mensen die niet durven te zeggen dat ze de PVV stemmen, maar het toch doen. Dus ik hoop op heel veel zetels, maar ik ga in, in iedere situatie met heel veel enthousiasme door. Liefst uh, um, als regeringspartij, als het moet, als gedoogpartij. En als het niet anders kan, gaan we gewoon keihard uh, vier jaar uh, of hoe lang het duurt, de uh, oppositie voeren. Ja, ook na acht jaar lang persoonlijke beveiliging. Want wij horen van onze collega's in Den Haag, die merken dat iets meer dan wij. Dat dat ook voor u heel erg zwaar is. Dat u daar wel degelijk last van heeft. Zeker. Nee, dat, uh, ik bedoel, ik ben ook maar een mens. En uh, dat is niet leuk om uh, dat altijd te ervaren. Zowel je werk als privé en vakantie en de weekend en zo. Dus dat, dat gun ik niemand. Want dat is ook heel zwaar. Uh, en, uh, ik zeg, prijs zegt u nog... nooit eens tegen die beveiligers ga eens weg, jongens? Nee, want ik ben wel blij aan de andere kant dat ze er zijn, hoor. Ik bedoel, ik ga dadelijk vanmiddag naar collega's van u bij Q Music. En gisteren kwam er alweer een of andere vreselijke dreiging binnen... die ze nu zijn aan het onderzoeken. Dus ik bedoel, ik ben blij dat men, uh, um, um, dat men er is om mij te beschermen. Alleen ja, leuk is het niet, zwaar is het ook... Uh, maar ik ga, uh, ik, ik, ga, ik ga nooit buigen voor dreigementen, dus ik ga wel door. En u gaat ook in Nederland blijven. U gaat niet bijvoorbeeld naar Amerika, zoals zo'n Zialing? Ik ga zeker vaak naar Amerika, ja, maar niet om te emigreren. Geert Wilders, <coughs> voorman van de PVV Lijsttrekker. Dank voor uw tijd. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Exclusief bij Trouw, unieke filosofiecollectie. Koop aanstaande zaterdag Trouw en ontvang gratis Boek 1 Nietzsche. Centraal Beheer Agmea is een voor ondernemers zoals u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 Ga naar Centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Dit is Radio 1.